12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Egypte wil een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnen bereiken. Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt voor dat de staakt het vuren morgenochtend ingaat. Israël en Hamas hebben nog niet op het plan gereageerd. Onderdeel van het plan is de openstelling van grensovergangen, waardoor mensen in de Gazastrook aan spullen kunnen komen. Ook de Europese Unie dringt aan op een onmiddellijk staakt het vuren. Minister Plasterk noemt de hongerstaking van de Arubaanse premier Eeman onwenselijk. Eeman is woedend op Nederland omdat de gouverneur op Aruba de begroting voor dit jaar niet mag tekenen. Plasterk vindt een hongerstaking niet de manier is om het probleem op te lossen. De Arubaanse overheid heeft een grote tekort op de begroting. Volgens Plasterk bedreigt dat de stabiliteit van het eiland. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat meer politie niet de oplossing is in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant en Limburg. Wel moeten overheidsdiensten meer samenwerken om een vuist te maken tegen zware misdaad. Het ministerie reageert hiermee op berichten van de NOS dat burgemeesters en mensen van politie en justitie in Brabant en Limburg vrezen dat de georganiseerde criminaliteit onbeheersbaar dreigt te worden. De politie in Almere is vanavond urenlang bezig geweest met de mogelijke gijzeling. Iemand had gezien dat twee gewapende mensen een woonhuis binnen zien gaan. Tientallen agenten in kogelwerende vesten gingen erop af en sloten de straat af. Om negen uur viel een arrestatieteam het huis binnen in Almere, maar daar werd niemand aangetroffen. Wel werd een hennepplantage ontdekt. De Amerikaanse veilingsite eBay gaat samenwerken... met het internationale veilinghuis Sotheby's in New York. Daardoor wordt het voor iedereen makkelijker om via internet... kunst, antiek en verzamelobjecten te kopen en verkopen. De bedrijven gaan samen vanuit de VS online veilingen organiseren... waarop wereldwijd direct kan worden geboden. Het weer op de meeste plaatsen droog, morgen meer zon... maar ook bewolking met kans op een bui. Het wordt 21 tot 23 graden. In de loop van de week hogere temperaturen tot 30 graden in het weekend... Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur.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 Okay. Daar staat nog steeds heel ver aan. Ja. ja hoor. En de mensen kunnen ook allerlei bijbelstudies volgen. En <laughs> internet heb ik begrepen. Jij zat bij je studentengroep Alpha. Maar dat is weer iets anders dan tegenwoordig de Alpha Bijbelstudie. Hè? Die heb je ook voor jeugd en voor alle leeftijden meen ik. Ja, jij bedoelt die Alpha dat heel, wat heel veel kerken organiseren. Ja. En dat is vooral voor mensen die zoekende zijn. Of die iets hebben van ik wil me geloof wel eens weer verfrissen. Gewoon van de basis.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 Samen met Mario. Dus dan met een banner erbij. Van nou, mm. Als je zich ziek voelt of je bent depressief of heeft zorgen. Dan kunt u er plaatsnemen. En dan leggen we iemand de handen op. En dan spreken we gewoon genezing uit. Of dat uh, zorgen verdwijnen. Of dat iemand uh, wa wat hij maar vraagt in feite. En daar zien we altijd een en ander. Dat pijnen verdwijnen. En dat uh, mensen iets voelen. Bijvoorbeeld warmte over hun lichaam. Of dat meer rust in zichzelf.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 Die had een mailtje gestuurd van. Uh, heb je ook zin om mee naar IJsland te gaan? Ja. Dus ik had ervoor gebeden, heer. En toen kreeg ik in. Ja, dat, uh, ik zou het fijn vinden als je erheen zou gaan. En dat klikt, want het is op zich genoeg, zo'n stem. Maar ik wil het wel ook in nuchter perspectief houden altijd. Dat klikt heel sterk ja. bij wat ik op uh, die Bijbelschool die ik had gedaan ook had meegekregen van wat de bedoeling is van mijn leven. En. Um,